Er is vanochtend ook een derde verdachte aangehouden. Een van de verdachten zou de president van de Haagse afdeling van No Surrender zijn. De verdachten zouden in november een hagenaar met een mes hebben gestoken. Dat gebeurde in een illegaal laboratorium waar anabole steroïden werden gemaakt. Het slachtoffer heeft de steekpartij maar net overleefd. Aan de Amsterdamse Zuidas is een kantoorgebouw verkocht voor ongeveer een half miljard euro... Het, het atrium is voor rond eh, een half miljard euro verkocht aan de Franse vastgoedbelegger Amundi. Niet eerder is zoveel geld neergeteld voor een kantoor. Het komt neer op ruim 8300 euro per vierkante meter. Het weer nog, er trekken wolkenvelden over het land, afgewisseld met soms wat zon. Vooral landinwaarts kan er vanmiddag een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt een graad of 12.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 Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 9 kilometer file. A2 Utrecht Amsterdam tussen Abkouden en Knoopend Amstel 6 kilometer file. A4 Rotterdam Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoop het Prins Klausplein 8 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en Sloten 7 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwe brug en Woerden 3. Dan de A12 Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp 3 kilometer file. A13 Rot Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Knoopend Prins Klausplein 4 kilometer file. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Rijnsweer 2 kilometer file. En er liggen bandenresten op de A27 Almere-Utrecht 7 kilometer file tussen Hilversum en Utrecht-Noord. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 How much at all? Just one thing seems to make you care. Who's gonna drive and take you home?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 Oh, voor uur twee. Ik, ik, ik dacht dat ik wat gemist had. Ik denk oh jee, had ik alweer wat in de stijgers moeten nee, hebben. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, natuurlijk ben ik klaar voor, uh, voor deel twee. Maar ik heb nog steeds het nummer niet gehoord... wat je me belooft aan ja, te zullen die draaien. Ja, die, die komt er zo aan. Dan drop de ijs. Nice. Die, komt, huh? er ah, die okay, komt er zo okay. aan. Ja, die komt er zo aan. Wat gaan we nu twee allemaal doen? Dat weet ik niet. De evenementagenda, half oh, vier. Oh, oké. Okay. Het Zalfersnieuws, niet het Zijn kort, ben... uiteraard de wedstrijd uit de Eredivisie die we volgen. En inderdaad, de zingel van Rob de Nijs. Hier is zondag. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Belofte maakt schuld, hè? Daar komt hij aan, Doddy. De wereld staat voor ons heel even stil vandaag. En jouw hand die in de brand streelde. I you. Wij hoor, vanmiddag tussen 2 en 5 Dolly. Ja, Op deze ja. zondag. Maar je doet daar net alsof ik het bedacht heb. Het was jouw ja, idee, nee, hè, het gote, gote. Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Ik zei, ja. die ga ik voor Dolly draaien. Voor ja, ik zo leuk. ja. Roep ja. de Nijs. En zondag... Nou ja, dadelijk gaan we weer nieuws met je doornemen uiteraard. Is er nog ja. wat gebeurd? Wat nieuws? Uh, nou, nee, nog niet. Nou ja, het enige hotte nieuws is z'n hotter kunnen we het niet krijgen. Is dat er een file staat van twee kilometer naartoe? Twee kilometer, nu nog. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou we houden het in de gaten. Ook het verkeer. Myself believing this night will never go.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 Every time I see you, my heart sinks. So we lived at the carnival in summer, scared ourselves to death on a ghost train, and just like every fair.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 That's what the- Een foute plaat gewoon. De Tiffany uit de jaren 80 en I think we're alone now. Wat is de fout dan nog? Ja, nee, het is gewoon een foute plaat. Vind, je, vind je geen foute plaat? Er zit niks dan waarheid in. We zijn toch alleen vandaag? Ja, dat is, waar, dat is waar. Want Albert Jan <hijen> zit in Spanje. Ja, ja, Goedemiddag, hè? Albert Jan. Goedemiddag. Leuk. Heb je maar de telefoon? Nee, hij luistert, oh. uh, hij luistert gezellig mee via de livestream. wwwzfm livenl als je live wil meekijken en luisteren naar CFM. Nou,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 Hey. Carrying out my diamond while I'm hopping out of spaceship. See yeah. your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the pop up, flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Hey. Walking my mentor, 20 thousand painting Picasso. Hey. Bitch it be different, Devin with niggas like a nacho. Ooh. Took up a pen and diamond, dancing like Rip Ricardo. Play. She having it with the color, working on the bachelor. I know you gotta pass, I gotta pass. That's in the back of us. Ooh. Average, I'ma make a million on the average. Yeah. I'm riding with no brain, bitch. I'm out of abuse. like this. Try on all your nights like this. Put some spice.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 Uh, dankzij persoonlijke oriëntaties in China en de daarvoor verworven vriendschappelijke relaties met de Chinese kunstwerelds... hebben de kunstbroeders een indrukwekkende kunstportfolio met kunstwerken van uitsluitend Chinese kunstenaars opgebouwd. Nou, de expositie schijnt geweldig te zijn. Uh, Joop van Ness is er zeer over te spreken en heeft gezegd... Dolly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 Ain't in street, it's I just playing stupid, keep the star burns Follow, follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. does your Follow, follow the sun. In which way the wind blows. Ja, voelde je wat aan je benen, Dorit? Oh. Ja, ik, ik was het. Rock. Ik was het niet hoor. Ik <laughs> was. Het niet.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 Made my love go, go, go.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 Dale, baby, pa me, pa me, pa me. Just for me, baby. Right. I just wanna be close to you just Baby girl wanna, I just wanna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 De single van Maxi Priest is uh, flink aan uh, genomen. En wel uh, door uh, deze Sean Paul en Close to You inderdaad. Zo heette die single van uh, Maxi Priest ook. Ja, we gaan eens even kijken naar de Eredivisie. Want dan moet je even naar de tv kijken, Dolly. Wat zien we daar? Peck Zwolle tegen Feyenoord. Op dit moment 2 tegen 2. Dus...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 De speelgoedbank voor kinderen. Ja, kijk even op internet voor de adresgevers en het telefoonnummer natuurlijk. Ja. En hier is Kygo, it ain't me. I had a dream. We were de Als eerste Milo... en Houding uit de Moen, erachteraan Go en It Ain't Me. Ja, we gaan eens even kijken naar de Erevisie... tussenstanden uh, op dit moment, uh, Dolly. wat uh, ook bij FC Utrecht... tegen FC Twintesimels... gescoord. Ja, ja. En uh, ja, dat kan ook natuurlijk... op een gegeven niet uitblijven. Het is ook leuk... voor de mensen die zitten te kijken natuurlijk. Uh, mensen, als u niet kijkt... en u luistert naar ons, dan kunnen we u nu... vertellen dat FC Utrecht...